Goedemiddag, ik ben Jasper Stad en dit is het nieuws van NOS op 3. Willem Engel krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand... omdat hij anderen heeft aangezet om strafbare dingen te doen. Zo riep je in coronatijd mensen op Twitter op... om maar naar een verboden demonstratie van viruswaarheid te komen. En dat is opruiing, volgens de rechter. Wij willen met de straf voorkomen dat u zich nogmaals opruimend zal uitlaten. En we brengen dit tot uitdrukking door de straf voorwaardelijk op te leggen. Dat hangt boven uw hoofd. Willem Engel hoeft nu dus niet de cel in, maar wel als hij zich niet houdt aan de regels en nog een keer iets strafbaars doet. In Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, is een grote brand geweest in een sloppenwijk. Zo'n 60 huizen van hout of karton gingen in vlammen op. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De mensen die geen dak meer boven hun hoofd hebben zijn naar een hotel gebracht. Bij Netflix kunnen ze vervroegd aan de Vrijmibo. De streamingsdienst heeft het aan het eind van het jaar lekkerder gedaan dan ze zelf hadden verwacht. Ze kregen er de laatste maanden 7,7 miljoen abonnees bij. Alles onder meer te danken aan deze twee. Yeah, er leaking, maar er is planting van stories. Er was een war tegen Meghan om andere mensen's genders te veranderen. Het is hatred. Het race. Het is een game. De docuserie van Harry en Meghan was dus succesvol en ook de serie Wednesday deed het lekker. In totaal hadden eind vorig jaar 231 miljoen mensen een Netflix-abonnement. In de buurt van het eiland Sint Maarten is na bijna een maand een man van zee geplukt. Hij kwam met zijn zeilboot in slecht weer terecht en probeerde andere boten die passeerden te waarschuwen, maar ze zagen hem niet, vertelt hij in een filmpje. Two days, no land, nobody to talk to, don't know what to do. Don't know where you are, it was rough. 24 dagen op zee. En niemand om mee te praten, zegt hij. De man moest ook nog eens voortdurend water uit de boot scheppen... om te voorkomen dat hij zou zinken. En zijn eten was ook niet echt top. Hij moest het doen met een fles ketchup en wat knoflookpoeder. Nadat hij het woord help op de romp van de boot had gekerfd, werd hij gespot door een vliegtuig en gered. Het weer nog, de trekneerslag neerslag over. En dit zorgt voor sneeuw in het binnenland. Het blijft vooral in het midden en oosten liggen. Plaatselijk 5 centimeter of meer. Het is een graad of 1 in het oosten tot 5 graden aan zee. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het vooral langzaam in het Gooi op de N236 de weg Hilversum-Weesp tussen Nederhorst en Berg en de A9 heb je bij elkaar opgeteld een dikke 20 minuten extra nodig.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 Think the blue Lori, was a witch? Yeah, sneak a sneaky little. Ja, Goedemiddag, dit is weer, uh, morgen is het weekendshow En uh, Henny van Vustenberg, een echtgenoot, zit weer achter de knoppen En uh, we gaan weer reggae en ska draaien Precies, en we hebben zelfs nog uh, twee verzoeknummers Twee verzoeknummers, ja Oké, okay. dus, komt nou. ie aan Thank you. Zoals elke week hebben we natuurlijk weer... Uh, woep, er zingt iets rooi aan de telefoon. Ja, goedemiddag allemaal. Hai. Hai. Hoe is het? nou ja, goed. Met jullie ook. En met ons gaat het prima. Nou, dat is, uh, dat is fijn om te horen. In uh, Sanford gaat het ook weer hartstikke goed. Uh, heb ik uh, de afgelopen dagen weer mogen merken. nou uh, ah, ja, uh, wat er allemaal uh, is gebeurd de afgelopen week... Het is een beetje... Het is toch nog een beetje de naweeën van het nieuwjaar geloof ik. Want er is niet heel veel nieuws. Maar wel, wel leuke dingen. Okay. En uh, een van die leuke dingen is dat de toneelvereniging Wim Hildering uh, afgelopen weken en komend weekend het laatste weekend uh, bezig is om een uh, film uh, op uh, te nemen samen met Aida van Kessel. En de toneelvereniging heeft daar een hele grote rol in. Want de acteurs van de toneelvereniging spelen in deze film ook voor Zandvoort het uh, gaat in ieder geval over een gebakswinkel en, uh, en uh, ja, wat daar allemaal gebeurd is dat gaat gebeuren in die gebakswinkel is natuurlijk allemaal de grote vraag en het wordt binnenkort allemaal gepresenteerd in deze film. Wanneer die uit gaat komen en waar die te zien is, is nog niet bekend maar wat wel leuk is, we hebben een heel leuk interview online staan op onze Facebookpagina en onze pagina um, van Zandvoort is een, uh, ja, in ieder geval een leuke interview met, uh, met de kastleden en ook met met, uh, een bestuurslid van Toneelvereniging Hildering, die ook in de film speelt, maar ook heel veel leuke dingen erover vertelt, wat er allemaal gebeurt in die film, maar ook hoe ze zo bij elkaar zijn gekomen en hoe die film is ontstaan. Wat leuk is, vertellen: het uh, de, de, de, de decor staat in het ra oude raadhuis beneden, waar oh, ook het uh, pop-up museum was, en die uh, staat er nu voorkomen, zie ik het ook nog steeds. En uh, ja, ze hebben wat vier gerand uit Zandvoort ook kunnen weet strikken. Dus het is een heel leuk concept. En uh, het filmpje is dus te zien... op zandvoortinsite.nl... Uh, of uh, onze YouTube-pagina... of op onze Facebook-pagina. Verder uh, hebben wij... Uh, natuurlijk... Uh, de evenementenkalender nog steeds... Uh, op onze pagina... zandvoortinsite.nl... Ja. die is uh, compleet uh, vernieuwd, die pagina. En hij is nog wel hetzelfde... qua uitstraling, maar wel nieuwe elementen... erin, waaronder de evenementenkalender... En wat uh, leuk is, op zo'n staan ook alle evenementen wel een beetje uh, ja, uh, uh, vermeld. En um, dan neem ik jullie natuurlijk even mee in die evenementen, want dat is natuurlijk ook leuk voor de luisteraar. Uh, yes. Zo, zo uh, hebben we komende week, er zijn op dit moment nog niet heel veel evenementen uh, die er gaan komen, maar wel... Uh, die er aan de komende maanden gaan komen, natuurlijk. Maar we zijn nog steeds op zoek naar mensen die het leuk vinden om een evenement ook te melden op onze website. En die delen wij dan ook één keer in de zoveel tijd een beetje door op onze social media en andere plekken in binnen Zandvoort. Uh, het, als je dat wil, uh, op onze evenementenkalender staan, dat kan natuurlijk meld je dan aan via redactie: ...apenstaartjes-zandvoort-ins-site.nl... En via dat e-mailadres gewoon even de datum, tijd en wat er gaat gebeuren. En dan zetten wij. En misschien een leuke foto. En dan zetten wij het op ons evenementkalender Die wordt ook trouwens druk bezocht. Uh, ook al staan er nog niet heel veel evenementen in. Uh, maar komende week is dat natuurlijk de Weekmarkt. De Woensdagmarkt is aanwezig. En we hebben vandaag uh, de opening van uh, het expositie van Erik Kolen. En Erik Kolen is een kunstenaar. En de expositie heet Rechten. ...of Klare Lijnen... Uh -huh. ...en uh, dat is een, uh, een... ...een hele mooie expositie... ...en zeker de moeite waard... ...en de opening daarvan is vandaag... ...dus uh, vijf, elf, vier en of vijf. vijf uur... Ja. Uh, ...dan krijg je uh, ook een optreden ...van de band van Erik van Kolen... ...en een speciale gast... ...met op zijn gitaar, onze eigen burgemeester... ...gaat ook een liedje meespelen... ...met de band van Erik uh, oh, ja. Kolen. En uh, ja... En hij heeft de expositie heet Klare Lijnen en hij heeft markante gebouwen van de gemeente Zandvoort in uh, lijnen getekend. En uh, ja, een voorbeeld staat al op, het, uh, op onze website, ja. want uh, daar hebben ze dan het Zandvoortsmuseum uh, getekend, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus iedereen is daar van harte welkom. En uh, wat ook een leuke functie staat is op die evenementenkalender, dat zie ik nu ook pas, hè, dat is misschien ook leuk om te melden, uh, dat je ook het evenement toe kan voegen aan je agenda in je telefoon. Dus dan oh, druk je op uh, toevoegen aan de kalender en dan uh, ja, heb je je eigen evenementenkalender op je telefoon staan welk evenement je wilt bezoeken. Okay. Ja, dat is handig. Ja, is zeker, zeker. Ja, en volgende week is er trouwens ook nog een workshop bloemkunst in pluspunt en daarvan, dat kost 9 om daar mee te doen. Dat is van 2 tot 4 uur. En dat wordt door Joop Jansen gegeven. En um, dan gaan ze, ga je, uh, krijg je een cursus bloemschikken. En aanmelden kan, uh, kan uh, even kijken. El, uh, het is elke, trouwens elke vierde vrijdag van de maand vindt het plaats. Vooraf aanmelden kan via het telefoonnummer van pluspunt. En dat telefoonnummer is 023 574 032. Drie nul. Nogmaals 023 574 0330. Of stuur een e-mailtje naar info.zandvoort.nl. En dan kan je meedoen aan die cursus bloemschikken. En het kost dan 9 euro. En dat is zeker de moeite waard. En bloemschikken heb ik vroeger trouwens ook heel erg leuk gevonden. Dus <laughs> ja. een beetje tussendoor. Dus uh, ja, genoeg te doen in ons uh, dorp. En nogmaals, vind je het leuk om op deze evenementenkalender uh, te staan? Uh, meld je dan aan via redactie at En dan is het, benoem ik het natuurlijk ook af en toe bij jullie in de uitzending wat er allemaal te doen is. Ja, want ik heb er eentje gemist, die was afgelopen zondag. Dat was Zandvoort, uh, Zandvoort Lacht. Die is ja. er nu weer niet bij tot uh, oktober... maar in oktober zal ik zorgen dat die, uh, dat die ook op de site komt. Want dat is natuurlijk wel erg leuk ook. Uh. Uh, zeker, zeker. Alleen uh, dat is natuurlijk wel een commercieel evenement. Ja. Uh, maar die zullen zeker ook te vinden zijn op onze pagina... Oh. vanaf die tijd. Wat tot slot wat een laatste nieuwtje is... en die is echt vers van de pers... en ik weet niet of ik hem al mag melden... maar ik ga het gewoon lekker doen... want ik heet Roy en ik ben gewoon lekker eigenwijs... <laughs> um, Zandvoortkiest komt weer terug. Oh. In, in maart uh, hebben we natuurlijk... de provinciale statusverkiezingen... en de waterschapsverkiezingen. En ZFM, Zandvoort Insight... en de Zandvoortse krant... hebben weer de handen in een geslagen... Uh, om deze verkiezingen een beetje te promoten... en uh, mensen op de hoogte te houden... via zandvoortkiest.nl. Iedereen houdt natuurlijk zijn eigen platform... en alle interviews, uh, reportages... en artikelen van de krant, radio... en ons mediaplatform... Uh, zullen we bij elkaar komen op zandverkies.nl? En uh, ja, zo houden we de Zandvoorters dus een beetje op de hoogte weer. wat er gaat gebeuren met die verkiezingen. En we hebben natuurlijk uh, kiest als eerste gedaan met de gemeenteraadsverkiezingen. wat best wel een succes is gebleken met hm. het debat en zo die er is geweest. Ja, en we ja. gaan zeker kijken wat daarin uh, in verder gaat uh, georganiseerd worden. Maar in ieder geval, Zandverkies komt in. Heel leuk! Ja, heel ja. goed. Ja. Prima. Ja, dankjewel Roy. Ja. Verder had ik, hadden wij ook nog even niks te melden. Dus, uh, nee, wat, nou. wat ik ook in de, in de, in de agenda mis, is uh, Jess in de Krochten. Uh, doe je ja. absoluut geen. Uh, wil je geen uh, commerciële dingen erop hebben? Nee, ja, ja en nee. Commerciële dingen wel, maar dat heeft natuurlijk ook een beetje met adverteren te maken. Want. Uh, onze website kost ook gewoon geld en die moet ook betaald worden. Uh -huh. Maar natuurlijk, je kijkt aan welk evenement wel en niet past op de website. En uh, de ondernemers kunnen natuurlijk ook gewoon een evenement aanmelden. En Jazz yes, en is natuurlijk geen commercieel evenement. Alleen, uh, het is wel zo: we vragen ook mensen om hun best te doen om hun eigen evenement zelf te promoten. En stuur dan gewoon een e-mailtje naar de redactie.zandvoortensite.nl. En dan zetten wij het gewoon op de website. En, okay. en nu zijn we zo bezig. De agenda is vorige week nu weer een beetje geüpdate. En die wordt elke week, omdat het nieuw element is op onze website, zijn we het nog druk aan het promoten dat mensen het erop kunnen zetten. Mm -hmm. En uh, ook natuurlijk zelf eraan zetten wat voor evenementen er allemaal gaan plaatsvinden in Zandvoort. En dat, natuurlijk, het komt er allemaal op binnenkort. En uh, we zijn daar nog druk mee bezig. Nou, leuk. Dat ja, zeker. Zandvoortinsite.nl is alles te vinden. Gaan we zeker naartoe. En, uh, nou, okay. Dankjewel weer voor je bijdrage. Heel erg graag gedaan. En uh, tot volgende week weer. Is Pim dan ook weer een keer terug? Of ja. zit hij nog lekker in de zon? Nee, Pim is volgende week weer terug. Uit ja. ja En met jou is het ook wel gezellig hoor, Henry. Dankjewel. <laughs> <laughs> Mooi. Nou, fijne dag. Geniet van het weekend. En Doen tot volgende week. We. Tot volgende Jij week. Doei. Doei. -doe. Okay. Doe. Oké, okay, dit was de uh, uh, beat, Hands of Mine. Hands of, she's mine. Oké, okay, dit is wat anders. En uh, nu gaan we draaien, Madness, Nightboat to Cairo. Maar aan de andere kant, ik dacht dat we de jingle nog kregen te horen van Marcel. O, oh, ja, natuurlijk. <laughs> dat kan ik wel even doen. Ja. Elke week vanaf 2 januari tot halverwege het nieuwe jaar ga ik met Clayard Loud naar 20 afleveringen lang rijden... aan de geschiedenis van de heavy metal muziek. Over deze speciale uitzendingen zal ik beginnen met de pioniers van het genre en eindigen met de hedendaagse metalbands die weer waren beïnvloed door de grote metalnamen van Welleer.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 Ja, dat was je jingle. Ja, dankjewel. Hey Marcel, welkom weer een keer in de ah, uitzending. Ah, ja, Goedemiddag. Ja, eindelijk <laughs> kan weer eens een keertje gebeld worden. Ja. ja. Ja, ik zit natuurlijk elke keer met mijn werk en dan ja. gaat het nog lastig natuurlijk. Maar uh, voor nu kon ik gelukkig even tijd maken. Nou, mooi zo. Dat is wel heel fijn. Ja, ja, zeker. Is alles goed met jullie? Met ons is alles prima. Ja, uitstekend. Dus. Mooi zo. <laughs> Leuk. Nou, goed te horen. Nog uh, de beste band, het is een beetje laat natuurlijk. Maar uh, ja. ik heb jullie natuurlijk niet eerder gesproken dit jaar, ja. dus nog bij deze... Het beste ja, voor het nieuwe jaar. En ja, dat het een mooi uh, radioprogrammajaar mag worden voor ons allemaal. Ja, dat zal en, het zeker ja. doen. Ja, ja. nou, ja, voor Wim ja. is het ook goed begonnen worden. Ja. ja, die is weer een die is weer, uh, lekker op vakantie. Ja, die maakt er een feest van. Die neemt het er wel lekker van. Nou, dat geeft hem groot gelijk. <laughs> uh, moet genieten. Absoluut. Ja, yes. toch? Nou ja, zoals uh, elke week, uh, zoals jullie gehoord hebben aan mijn jingle, uh, ga ik deze uh, ja, eerste weken van het nieuwe jaar wijden aan de geschiedenis van de heavy metal. Heb ik afgelopen drie weken al uh, de pioniers van de heavy metal uh, behandeld. Dat was de eerste uitzending. Tweede uitzending uh, heb ik uh, de vroegere hardrock bands gedraaid, dus de jaren 70 ook. Uh, vorige week had ik een uitzending met Punk, dus dat hebben jullie ook eerder gedaan, natuurlijk. Ja. De vroegere punk scene van de midden jaren 70 tot eind jaren zeventig. Ja, en komende ja. maandag uh, staan uh, de Power Metal Centraal. En dan vragen jullie af, wat is power ja? metal nou precies? Ja, nou, power metal uh, kenmerkt zich een beetje door uh, krachtige, hoge vocalen. Dus het zijn beoefende zangers meestal. Denk bijvoorbeeld maar aan uh, de zanger van Iron Maiden. Ik weet niet of jullie dit mee bekend zijn. Ja. Oh, ja, ja, ja. Maar die heeft een wat hoger bereik dan een uh, gemiddelde hard rock of metal zanger. Uh -huh. En vaak zijn de thema's die ze behandelen in de muziek uh, fantasie georgen, uh, geor, uh, dat, uh, georiënteerd. Uh -huh. En de, de muziek klinkt krachtiger, vandaar de naam power metal. Dus wat stevige drum, stevige gitaar -riffs. En uh, dat is een beetje ontstaan uit de traditionele heavy metal. Dat denk ik denk aan natuurlijk uh, Black Sabbath en uh, Led Zeppelin. Ja. En dat is dan de volgende stap in, uh, in mijn programma. Dus ik behandel elke week een ander genre in heavy metal. Dus een subgenre ook. En uh, dat is de komende maandag dus uh, Power Metal. Okay. Dan ga ik alle belangrijke bands uh, die ontsto uh, ontstonden in de uh, jaren 80, dus begin jaren oh, 80. 80. Okay. Uh, daar begon het officieel de naam Power Metal te krijgen. Maar het begon eigenlijk al iets eerder met de band Rainbow, dankzij Ronnie James Dio. Uh, die had eind jaren 70 een, uh, een nummer gemaakt uh, dat heel erg neigde naar de Power Metal. Ik uh, noem de titel Stargazer. Ik weet niet of je die wel uh, kennen. Ja, ja. Ja. Dat is wel echt een beetje een ja. lang episch nummer en ah, ja. dat uh, werd door vele mensen gezien als eerste power metal nummer ooit, maar officieel kreeg de naam uh, of het genre echt de echte naam pas in de jaren dus, tachtig. Valt uh, Nina Hagen wel... daaronder eigenlijk? Nina Hagen? Nee, dat is meer New Wave Punk-achtig, denk ik meer. Ah, okay. En dat de Dead Kennedy's? De Dead Kennedy's is punk, ah, dat, dat is weer punk, een beetje okay. de, de second ja. wave punk, zeg maar. Ja. En dat okay. is dan ook weer begin jaren 80 uh, ontstaan. De ja, eerste weefpunt, die heb ik dan volledig behandeld uh, vorige week. En uh, die ontstonden allemaal een beetje halverwege de jaren 70... Ja. Uh, tot eind jaren zeventig en daarna ontstond de second wave of punk, de tweede golf van punk uh, bands. En dan werd het allemaal wat ruiger en zo. Uh, en dan had je meer de hardcore punk en dergelijke. Dus dat is uh, een beetje jaren tachtig ook. Maar uh, nee, dat staat wel los van uh, power metal. Dat uh, denk aan bands als, uh, even denken hoor, dat is een beetje bekend voor jullie om te noemen. Uh, except uh, Die Rainbow. Purple. Oh, nee, Die dat Purple was meer uh, ja, traditioneel hard rock. Uh, ja. Had wel de invloed in, natuurlijk van uh, Rainbow ook. Uh, ja, ja, Halloween is een beetje jaren tachtig. Uh, er zijn niet heel veel bekende namen, denk ik, voor jullie te noemen. Uh, Iron Maiden werd een beetje dus, meer dan de, de New Wave of British Heavy Metal Band, uh, Iron Maiden. Maar werd nooit echt gezien als power metal. Maar vanwege, hun, of, vanwege Bruce Dickinson's geluid, qua zang, uh, he, ja, was het meer een beetje... Uh, georiënteerd op power metal, maar dat was het niet. Het kreeg nooit de stempel Power Metal, het was meer heavy metal toen de tijd. Dus uh, ja, ik kan niet zo heel 2-3 ja, een power metal band noemen. die Jullie kennen wellicht: uh, ja, Uriah, heeft wat meer progressieve uh, ja, Uri, nummers, Uri... maar had ook wel powerachtige sound. Uh, en moeten ja, we maar nee, gaan luisteren, gewoon naar je programma, Ja, nee, dat is het enige wat ik al kan zeggen. Gaan luisteren, inderdaad, dan weet je wat uh, power metal is. Ja, uh, ja want dat is de jaren tachtig meer uh, underground. Dat is niet zo bekend bij uh, de niet ja. metalhead zeg maar. Dus ik kan niet echt een naam noemen. Die, uh, ja, Rainbow neigde ja. dan als enige een beetje meer naartoe. Oké. Okay. Ronnie James Dio met zijn band Black Sabbath had al wel in de laatste jaren, zeg maar, een beetje power metal sound, zeg maar. Dus uh, ja, dat kunnen uh, we dus komende maandag verwachten met nou. Play het Loud. luisteren. Nou, Hartstikke goed. Ja, ik hoop het, ja. ja dank je wel. Uh, ja, graag gedaan. Jullie bedankt weer uh, dat ik weer in de uitzending mag komen. Okay, en uh, ik hoop ja, uh, dat volgende week weer uh, kan bellen, maar dat horen jullie dan nog van mij. Is goed. Anders kunnen jullie gewoon de jingle draaien zoals uh, elke week. Prima. Oké, okay. okay, okay. nou, een hele fijne uitzending nog. Jij ja. bedankt maar. en juist maandag een goede uitzending. Ja, dank je wel. Okay. komen. doei doei. Heel... Doei. doei. Doeg. Doeg. Ja, en ik draaide net de uh, selector, Too Much Pressure, en dan nu uh, Keith Richards en de Wingless angels. angels, Wicked Man. The specials, a special message okay. to you Rudy En dan zoeken cabaret doen en uh, bij, voor cabaret heb ik uh, Michia Wertheim. Het is een beetje onbekende cabaretier. Nou, onbekend. Nou, het is, ja, het is geen Joep van het Hek en dat soort dingen. Het kader daarvan. Want we draaien natuurlijk best veel Begiet Kaandorp en dat soort dingen. En dit is even wat, wat intelligenter eigenlijk, vind ik. Ja, okay. Maar het maakt op zich wel een... Het is een ander soort cabaretier. Uh, hij uh, na zijn afstuderen verhuisde Werdheim naar uh, Amsterdam. Daar werd hij in 1998 in Café Tomeler... Uh, na twee audities aangenomen bij de stand-up-gezelschap uh, uh, uh, stand Comedy Train. In hetzelfde jaar begon Werdheim met het maken van radiodocumentaires... en het schrijven van bijdragen voor de avonden... Begin 2004 won, won Wertheim de jury en publiekste prijs tijdens het Leids Cabaret Festival. Oh, Cabaret, Die ja. vorig jaar trouwens niet doorgegaan is omdat er te weinig talent was. Dat vind ik trouwens best opmerkelijk, want er zijn hele grote cabaretiers vandaag gekomen, Leids ja, Cabaret Festival. Ja, ja. Te weinig talent? Ja. Je zit altijd naar een stand voor het lachen te kijken. Je zit helemaal vol. Nou, talent. Nou, <laughs> Af en toe zitten er wel bij dat je denkt... Maar dat meisje wat vorige keer aan het eind was, was wel erg goed. Ja. Die moet ik eventjes opzoeken hoe die heet. Maar goed, uh, we gaan nu naar uh, Misha Wertheim... Uh, Luisteren. Luisteren. Luisteren. Deze muziek die we nu horen, dat is uh, muziek van uh, Schubert... Opus 100 van het Berg trio Schitterende muziek eigenlijk. Hemelse muziek. Schubert, niet Schumann. Mensen halen Schubert en Schumann wel eens door elkaar. Dat is een ezelsbruggetje. Schumann had krulletjes en Schubert niet. Maar Schubert heeft de meest waanzinnige muziek gecomponeerd. Werkelijk... Uh, geniaal En op jonge leeftijd al de, het ene meeste werk naar het andere. Dit is Opus 100, maar er is nog zoveel meer. Alleen de tragiek van uh, Schubert is... dat er niemand ooit in zijn leven naar hem toe is gekomen... om te zeggen van, joh, wat jij maakt, dat is geniaal. Dus je moet je voorstellen dat Schubert als een gek componeerde... maar gezien werd als een componistje ergens in de marge. Terwijl hij was briljant. Pas na zijn dertigste drong langzaam het besef door dat dat mannetje misschien wel eens een van de grootste componisten uit de wereldgeschiedenis zou zijn. Maar toen overleed Schubert. Hij heeft nooit mee mogen maken dat iemand tegen hem zei, wat jij doet is briljant. Een genie, maar nooit als zodanig herkend. En daar herken ik heel veel in. <lacht> yeah. uh. Oh is dat misschien bij mij wel iets anders gegaan. Um, ik, ik zou even zeggen, toen ik... Uh, kijk, ik, heel lang heeft dat geniaal ook op mij gehangen. Maar ik ben er heel onlangs achter gekomen. Omdat ik waarschijnlijk geen genie ben. <lacht> en dat is een, een verschrikkelijke, haast onwerkelijke uh, gewaarwording. Om je dat te realiseren. Uh, tuurlijk waren er allemaal aanwijzingen dat ik briljant zou zijn. Ik bedoel, hallo, ik ben joods. We weten allemaal dat Joden vaak heel bijzondere mensen zijn. Ik zou het wel even zeggen in welk rijtje ik zou het maar zeggen sta. Je hebt dan bijvoorbeeld Einstein, Freud, Wittgenstein, Bob Dylan, Jezus Christus van Nazareth, uh, Diewitje Blok, uh, Stephen Hawking. Huh? Stephen Hawking is niet joods, maar hij houdt heel erg van de boeken van Gein Pot op. Ook wel een beetje. En. Nee, dat zijn allemaal bijzondere mensen. Dus ik dacht van, nou, dan zal ik ook wel geniaal zijn. Ik weet nog dat ik een jaar... Ik, weet, ik was net zes geworden. En dat, mijn, uh, dat ik tegen mijn ouders zei, ik had gehoord dat Mozart op zijn vijfde al een opera's was begonnen. Ik zei, papa, mama, mag ik ook een opera componeren? Ze zeiden met mijn ouders van, nou, het leek ons goed als jij op voetbal ging. <lacht> ik zei, en de, en, en de beschaving dan? <lacht> en ze zeiden mijn ouders, nou, het leek ons goed als je vriendjes zou maken. Dus ik één jaar lang... Op het voetbalveld gestaan, bij de fjes. Ja, dan moet je je voorstellen: de F's, dat is zo'n klein halfveldje, klein doeltje. Ik was keepertje. En, maar toch, als keeper bleek weer dat ik toch wel bijzonder was. Ik heb namelijk, en dit overdrijf ik niet, er zijn getuigen, ik heb één jaar lang iedere bal die geschoten werd, de juiste hoek gekozen. Ik zeg een jaar en niet één, één wedstrijd of zo. Nee, ik heb een jaar lang iedere bal de juiste hoek gehad. En natuurlijk je speelt tegen kinderen van zeven die vaak geen idee hebben wat de juiste hoek is. He? Dus dan zat ik in de juiste hoek, schoten zijn en verkeerde hoek. Daar kan je niks aan doen. Maar voor mij was heel erg duidelijk dat dit jongetje iets heel bijzonders in zich had. En zo kwamen er langzaam steeds meer bewijzen. Ik weet niet of dat ik kwam terug van voetbal en, uh, en ik zei tegen mijn ouders: nou, ik heb nou een jaar op voetbal gezeten. Mag ik nou alsjeblieft een viool, uh, Want ik wil muziek gaan maken. En nou, Mijn ouders, oké, okay, je bent nou zeven jaar, dan ging je een viool voor mij kopen. En ik oefende, maar te laat begonnen waarschijnlijk. <lacht> Omdat je moet met viool heel vroeg beginnen. Uh, zeker als je een wonderkind bent. Huh? Want een wonderkind is op zijn zevende eigenlijk al volwassen. En welke volwassene leert nou nog goed viool spelen? <lacht> Tot langzaam en zeker duidelijk werd dat ik toch niet was... wat iedereen, inclusief ikzelf, dacht dat ik was. Namelijk, ik ben geen genie. En ik heb het inmiddels een plekje kunnen geven. Ik ga er inmiddels van uit dat ik waarschijnlijk wel een genie ben. Maar gevangen in het lichaam van een middelmatig mens. <lacht> en dat is zo mogelijk nog veel erg. Want ik heb wel degelijk die geniale ambities. Maar ik heb het gereedschap niet om het waar te maken. <lacht> een voorbeeld. Ik ben al heel lang aan het nadenken over een oplossing voor het energietekort in de wereld. Maar kan het niet. Ja. Nou is dat één ding dat je erachter komt dat je geen genie bent. Maar iedereen om mij heen denkt dat ik geniaal ben. Ik bedoel ik vertel jullie nou dat ik geen genie ben. Maar hé, hey, als ik wakker ben bestaan jullie niet meer. Ja? Dat is een droom. Dat is makkelijk praten. Maar mijn vrienden. Ik durf ze niet te vertellen dat ik niet geniaal ben. Want dan stort je hele beeld in van wat zij dachten dat ik was. En dan ben ik hun vriendes dus helemaal niet meer. Ik heb het nog aan niemand durven vertellen behalve aan mijn ouders. Aan mijn moeder. Heb ik het verteld. En je moet je voorstellen dat als je weet dat je geen genie bent. Maar je gedraagt je nog wel zo. Dat wordt steeds grotere leugen. Steeds vaker heb je het idee dat je je voordoet als iets wat je niet bent. En dat wordt steeds, steeds knellender. Dat harnas van, van leugens en pretenties die ik opsta te houden tegenover mensen. Dus op een gegeven moment wilde ik het zeggen. Maar ik had het al zo vaak geprobeerd. En... Ik stond in de keuken. En ik hoor opeens mezelf tegen mijn moeder zeggen... Zomaar, mam, ik moet je wat vertellen. Mijn moeder was aan het koken, die keek niet op. Die zei, ach joh, dat wisten we al lang. Ja? Ik zeg, nee, dat is het niet. Ja. Waarop ze stilhoudt. Wat is er dan? En opeens zei ik, mam... Je zoon is geen genie. En het was voor het eerst dat ik het hardop zei. En het was alsof opeens dat hele harnas van me afviel. En alsof ik weer adem kon halen. En ik was zo blij en tegelijkertijd zo bang. Want ik dacht, wat gaat ze nu zeggen? Wat gaat haar reactie zijn, nu dat ik haar verteld heb dat haar zoon geen genie is? En ik keek naar haar gezicht, dat langzaam een kant op draaide. En ik dacht, wat ga ik zien? Woede, ontkenning, verdriet... Afkeuring. Maar ze keek me aan. En er verscheen een glimlach op haar gezicht. En ze spreidde de armen. En we liepen op elkaar af. En ze zei: Jongen, ik zal altijd van je houden. Hoe vaak je me ook teleurstelt. En dan zegt iemand opeens tegen mij: Zeg, uh, Micha, uh, wat vond jij eigenlijk van Joe's Peaboot? En denk ik, ja, als ik nu zeg, daar heb ik niet gelezen, daar komt niet heel intelligent over. Ik wil ook niet liegen. Dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. Dat klinkt een stuk intelligenter. En dan zie je ook meteen de helft van de groep denken: oh ja, Nederlandse literatuur. Dan zeg ik, ja, Nederlandse literatuur, een beetje contradiction in terminus, toch? Nederlandse literatuur. Op dat moment is de helft van het groepje waar je mee staat te praten... al zo onder de indruk van Micha die de wereldliteratuur zegt te lezen... heb ik niet letterlijk gezegd, maar dat denken ze. Dat zij niet meer twijfelen aan, zou ik maar zeggen... wat ze al wisten, namelijk dat ik briljant ben. Die andere groep... Die is dus, dat is een heel ander verhaal, want die, zijn, die gaan gewoon door met mij over Amerikaanse, over Engelse schrijvers. Die vinden dat leuk, dan gaan ze daarover praten. Want dat leek ze, zei ook. Nou lees ik altijd de boekenbijlagen van de krant, dus ik weet wel een beetje wat er speelt. Dus ik kan over ieder boek wel iets zeggen, wat klinkt alsof ik er wat van weet. Um, ik, bijvoorbeeld de boekenprijs. die is als hij dan uitgeloofd is. En ik hoor de naam van diegene die hem gewonnen heeft dan zeg ik, ja, die heeft, die heeft de boekenprijs gewonnen. Hè? Ja, ja. Ten onrechte. Er ja, ja, stonden andere boeken op de shortlist die ik het meer had gegund dit jaar. En langzaam zie je mensen denken... shit, hij heeft gewoon de hele shortlist gelezen. En dan ga ik daar overheen en zeg ik... ik vind haar wel goed. Ze dus heeft een aantal boeken geschreven die ik prachtig vind. Maar dit boek vind ik niet het meeste werk. Op dat moment zie je iedereen denken... shit, en wij lezen gewoon te weinig. Wij kijken televisie terwijl Micha gewoon twee romans per dag te doorjaagd. Op... Nog weer een klein groepje, laten we zeggen, vier man na... die dan met mij beginnen te babbelen over, inderdaad, uh, nog meer. En dan vragen ze aan mij van, uh, heb je nog een tip? En dan zeg ik, je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden. Grote tip. Dan nog... In mijn vriendenkring zijn er altijd wel een stuk of drie... die zelfs daar niet van ophouden. Gewoon doorgaan, die dat leuk vinden. Die denken, ja jongens, ja, de schrijvers. Want dat lezen ze ook allemaal. Dus op dat moment sta ik, als het ware, nog steeds... sta ik nog steeds op het hele dunne ijs, zou ik maar zeggen... van de poses die ik aanneem. Maar dan komt het onvermijdelijke moment... van, Micha, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik, uh, Komiko shinichi. Ja, uh, is helaas nog niet in Nederlands vertaald. Komiko Shinichi is een jonge Japanse schrijver van 28 die zich in zijn werk afzet tegen de strakke hiërarchische uh, cultuur die Japan als het ware al jaren in een wurggreep houdt. Uh, dat staat op de Wikipedia pagina dus dat zal je zo waar zijn de vraag die ik dan krijg van, goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen, althans ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb, door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog één vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste twee mensen en dan zeg ik... Sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepaap over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. <tie> en dan ben je nog een getapte jongen ook. <tie> Ander voorbeeld, uh, moderne dans. Als je uh, e echt indruk wil maken, moet je mee kunnen praten over moderne dans. Heel simpel, wat ik doe, zodra het over dat onderwerp gaat... of als ik hoor dat ze ermee bezig zijn, dan val ik er midden in en zeg ik moderne dans... Prima, maar dat is voor mij Hans van Manen. En daarna niks meer en daarvoor ook niks. Dat is voor mij moderne dans. Het begint bij Hans van Manen en het houdt er ook weer bij op. Sterker nog, en dit kan je bij iedere kunstenaar doen. Vooral de jonge Hans van Manen. Want daarna is hij zichzelf toch een beetje gaan herhalen, dan kan je over iedereen. Iedere kunstenaar kan je zeggen dat hij zichzelf is gaan herhalen. Daar kan een kunstenaar niks aan doen, want het is nog altijd dezelfde persoon. Je kan niet opeens iemand anders veranderen. Dus dat verwijt kan je heel makkelijk gebruiken. Ja nee, één kunstenaar misschien zou ik maar zeggen, iedere keer hup hup hup, dat is barbapapa. Ja, maar voor de rest, dat is onvermijdelijk. Klassieke muziek, moet je ook over mee kunnen praten. Uh, nou, er is zoveel als je dat allemaal wil luisteren. Wat je gewoon doet, uh, je zorgt dat je vrienden hebt die veel van klassieke muziek weten. Ben je jarig, krijg je een cd'tje. En dan moet je gewoon goed opslaan wat ze zeggen. En, uh, dus ik kreeg een kreeg cd, bozar Trio. En, uh, dacht ik, uh, uh, Schubert, Opus 100. Ik denk, ik, ik onthoud het allemaal. En dan vertel ik het wel weer aan andere mensen. Denken zij dat ik er meer van aan dan zij. Dus uh, zo los ik dat op.